Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur. Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlander om het leven gekomen door een lawine. Hij is nog gereanimeerd, maar zonder succes. Hij was met twee anderen buiten de piste gaan skiën. Zij konden zelf uit de sneeuw klimmen en hebben het wel overleefd. Een van die anderen was de zoon van het slachtoffer. Praten over gokproblemen is voor meer dan de helft van de Nederlanders een taboe. Dat blijkt uit onderzoek. Zo weten veel mensen niet waar ze naartoe moeten bij een gokverslaving... en durven ze ook in hun omgeving geen hulp te vragen. Bijna de helft van de Nederlanders gokt minimaal één keer per maand. Mark Zuckerberg was in de rechtbank in een zaak die was aangespannen door ouders. Ze vinden apps als Instagram veel te verslavend voor hun kinderen. Zuckerberg zei dat er al een hoop gebeurt om jonge kinderen te weren. Hij raakte tegen het einde van de zitting trouwens zwaar geïrriteerd door alle vragen. En in veel provincies wordt met code geel gewaarschuwd voor gladheid, maar het lijkt wel mee te vallen met de sneeuw. Rijkswaterstaat heeft in ieder geval nog geen meldingen... over glijpartijen of ongelukken. Wel blijft het advies om voorzichtig te zijn als je de weg op gaat. Aan, einde, aan het einde van de ochtend gaat het dooien. Nou, er geldt wel nog code geel in delen van het land... door die mogelijke gladheid. Vanmiddag dooit het, zoals gezegd. Twee tot zes graden wordt het. Maar er staat een oostenwind en daardoor voelt het allemaal wat koeler. Ah, die is koud, joh. Brrr, dankjewel, Mareike, Verkeersinformatie rustig op de weg dus ook. Die vertragingen wel alsnog gemeld. Dit zijn de drie langste. a Apeldoorn Amersfoort voor Hoeverlaken 24 minuten. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulden en Nijkerk 12 minuten. En A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Willemina Wilhelmina-kanaal. Daar heb je acht minuten vertraging. Nu bij Gamma 25% korting op binnen- en buitenverlichting. Bekijk alle acties op Gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de bouwmarkt. Indiet presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker. Hé, hey, vraag je: waar zijn de heftrucks? Te duur. Wij gebruiken nu stepjes. Voor pallets van 100 kilo? Zie je het als een kans? Train die koor, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com slash sponsor nu. Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan.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 Join the club. Here we go again. Frank van der Lende. This is Veronica. it. your mark, ready set, let's go. Dance go pro. I know you know I It's like when my new joint hit, just can't sit, gotta get cheeky with it, that's it, the honey, honey, come ride. KMY, all up in my eyes. You got a rider, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Hey, by looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig. Here with this handsome kid. Stick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. Just for the look, I don't light it. No way to hand the you wanna answer. You give it up jiggy, make it feel like four-play. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha McWilly style's all in it, getting jiggy with it. Jiggy with it jiggy with it nah, nah. You on the ball with your kid? Watch your step. You might fall trying to do what I did. Mama's, uh, mama's, uh, mama's, come come close side. In the middle of the club with the rubber uh, dub. Uh. No love for the haters, the haters. Mad 'cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, It's your highness, only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off. Go off forget Sheshaw, and get that shawl and get down, stop. in the winter order. Summertime. I make it high, getting jiggy with them Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS, if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125 Women used to tease me, giving. Me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Weezy, cream to the maximum. Gonna be acting up. Would you like to bounce with the brother that's enough Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq up, flat flatten them. like getting. Thought I took a spell, but I didn't trust the lady of my life. She hitting, hit her with a drop top, with the ribbon. Crib from my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly, getting jiggy with it. Getting shaky with it. Getting shaky with it. Getting shaky with it. Wordt weer lekker gedanst in de studio, hoor. Will Smith getting jiggy with it. Zit je ook in de auto met hoofdje heen en weer? Of thuis aan het ontbijt. Lekker. Over de boterhammen? Kwark? Een hele funky manier, die kwark naar binnen. Uh, uh, uh, lekker. Zodat het uh, over je hele gezicht zit. <lacht> ja. Goedemorgen. Dit is Radio Veronica. De luister naar 9 minuten over 7 op donderdagochtend. En het valt allemaal mee met Code Geel. Dus als je nog twijfelt om uh, de weg op te gaan... Kan wel toch als ja, je een half uur wacht? Ja, op de meeste plekken kan het wel. Ik begreep wel onze Anne Loren. die komt uit Brabant en die heeft wel degelijk een pakje sneeuw gehad. Oh, okay. Dus kijk vooral uit. Ja, en een sneeuwstorm hoorde ik haar ook nog over uh, praten zelfs. Ja, dat is ja. denk ik een beetje overdreven. Ja, het is een beetje overdreven. Het is wel code geel. Ja. <laughs> dus Adieu, kijk het gewoon het uit. Ah, nou, sorry hoor, ik ben niet met gevaar voor eigen leven naartoe gereden. <laughs> ik heb hagel gehad, regen gehad, sneeuw gehad en madame die zit daar te zeggen dat het, oh, het oh, even niet zo serieus moet nemen. Oh ja ja ja. Maar wil je de mensen die vanuit Brabant naar het noorden rijden dus Waarschuwen, Annie? Ja, bij mij was het best wel heftig, maar bij mij reed er ook niemand op de weg. Dus. Nee, dus je was een van de eerste. Ja. Ja, dat, en inmiddels zijn er wel wat banden overheen gegaan. Ja. Ja, en je was nog een beetje dronken van carnaval. Dus okay, dat helpt natuurlijk ook niet. Drie <laughs> mensen in de achterbak ook. <laughs> <laughs> uh, wat heb je nog meer gezien, uh, Marijke? Nou, ik lees het heel grappig bij HLN, onze zuidenburen van België. Hoe hebben jullie je partner ontdekt? Ons via, ja. ontdekt? Via, social, via vrienden. Via, via vrienden. vrienden. Ja, ja, ja. Maakt toch uh, Ja, ook via vrienden. Via ja. vrienden, ja. dat is best ouderwets. Tinder is inmiddels ook ouderwets, je kunt ja. Ook gewoon een bord langs de kant van de snelweg plaatsen marylisa.com. Dat heeft deze vrouw in ieder geval gedaan. Die is op zoek naar haar perfecte huwelijkspartner. En die heeft dat gewoon gedaan door een website te lanceren waar uh, mannen in dit geval heen oh. kunnen gaan om uh, haar te ontdekken en met haar op date te gaan. En uh, loopt het een beetje storm? Het loopt enorm storm. Ze heeft inmiddels 4000 kandidaten die zich hebben aangemeld. <lacht> ja. Er zitten ook een paar grapjassen tussen. Dus dat filtert ze wel. Maar wow. ze heeft inmiddels vijf dates gehad. Maar en ik uh, heb even op de website gekeken. Het ziet ja. er allemaal erg gelikt uit. Ik verwacht ook een beetje dat het een uh, serie gaat worden. Het is erg glamorous allemaal, maar en ziet zij er ook gelikt uit. Jawel, ja, het is een knappe vrouw. Een hele mooie vrouw. Mooie huid, mooi haar. En ze heeft ook echt professionele fotoshoots wel gedaan. Dus ik denk dat er hier wat achter zit. Ja, ze wil gewoon beroemd worden. Ja, dat ja, ik ja, een ja, beetje. Ja, ja. Maar goed, als jij dat ook wil. MaryLisa.com Ja, leuk. Hè? Je, je weet in ieder geval, je hebt een vrouw die het heft in eigen handen neemt. Inderdaad. Dat is duidelijk. Ja, Maxi, wat heb jij wel gezien? Nou, ik wil toch nog heel even terugpakken op de Olympische Spelen van uh, gisteren. Vraag. Het uh, stond voor uh, Team NL natuurlijk volledig in de teken van shorttrack. Voor zowel de mannen als de vrouwen. Ja, bij de vrouw is het echt uitgelopen op een behoorlijke deceptie tijdens de relay. Weet je wat dat is? Ja, ja dat is elkaar geven. Ja, precies, moet je met z'n vieren, moet je elkaar afwisselen, elkaar duwen, dat soort dingen allemaal. Nou, het ging in ieder geval ongelooflijk mis bij Michelle Velsenboer in de finale. Ze viel team NL werd vierde. Geen brons, geen zilver, geen goud. Nee. Ja, echt ongelooflijk snel. Want ze stonden ook echt met, met, met tranen in de ogen voor de NLS-microfoon. Die Velsenboertjes hebben alleen maar gehuild de hele Olympische Spelen. Ook vanwege geluk. Ja. Ja, die, hebben, die, die, die, die, die tranen die echt aan de oppervlakte. Zeker, en dat zijn natuurlijk zussen. Ik Sandra en Michelle Velzenboer. Alexandra die heeft uh, twee gouden medailles, geloof ik. Zeker. En Michelle heeft er nul. En die valt ook nog uh, ja. tijdens de finale. Nou, uh, Heel pittig. Ja. Nou goed, in ieder geval bij de mannen ging het er ook wel apart aan toe, moet ik zeggen. Want in het 500 meter shorttrack bij de mannen stonden we in de finale met drie Nederlanders en twee Canadezen. Ja. Nou, uiteindelijk won dan een Can Canadees, maar het zilver en brons gingen naar de twee broers Melle en Jens van het Wout. En dat was eigenlijk heel leuk, want op het moment dat die Canadees over de finish ging, dacht ik: ah, jammer, geen goud. Nee. Ik heb het gezeten kijken gisteravond, nee, ja, ja. maar die twee broers die waren zo ongelooflijk blij met elkaar. En waar, die, die bestonden elkaar te knuffelen. Die stonden na afloop interviews weg te geven... met van die Olympische ringenbrillen... En, en, en, en knuffels die ze hadden gekregen van mensen. Ja, en Jens had natuurlijk ook al twee gouden die, ja, eh, die had al twee goud, Mellen had er bro's. nog geen één. En die heeft een zilver ja. Dus die broers... Die, die hebben hem een hele dag uh, gemaakt eigenlijk gisteren. Ja. Ja. Nou, straks om half negen... bellen we nog even met Frank Evenblij... Uh, in het nieuws. Dan uh, gaan we ook even... vooruitkijken naar wat er vandaag weer de op veel de Veel besproken staat. race, hè, de 500 meter... met onder andere Kjeld Nuis, maar vooral met Joep Werner... Mars, kan hij zich revancheren voor die nou, foute wissel? was niet helemaal zijn schuld, maar hij ging nee. natuurlijk wel nat daardoor. Ja, ja. voor de miserie, ja. Zeker. Uh, en nog een klein dingetje, dat is wel interessant voor de mensen die vroeg opstaan, net als wij, hè, ontbijten. Ik heb namelijk een leuk onderzoekje gevonden. Warme soep als slaapmiddel en ijskoffie als stressveroorzaker. Ja, het klinkt een beetje als welnespraat, maar er zit inmiddels serieuze wetenschap achter. Nieuwe studie studies wijzen erop dat de temperatuur... ...van je eten en drinken doorwerkt in je stemming, oh. in je slaap en uiteraard ook in je darmen. Uh, bij een deel van de mensen lijken ijskoude drankjes en maaltijden samen te vallen... ...met meer spanning, een slechte slaap en een onrustige buik... ...terwijl warme consumpties juist met meer ontspanning en mindere klachten samengaan. Dat oh. is ook voor, voor hè, als je zo vroeg opstaat of als je lekker in slaap wilt doezelen. Dus uh, je moet gewoon lekker warm eten. Dat Heb is eigenlijk... je wel eens warme uh, kwark gehad dan? Nee, maar dan zou je havermout kunnen nemen, uh, bijvoorbeeld. Toch nee. een beetje zuivel. Ja. En gooi die salades in de magnetron. Nou, per se. Op het eens. Je doet je boterham in de rooster. Ja, ja ook lekker. Ja, ja, ja, nee. Creatief, creatief. Zeker, zeker. Uh, doe je voordeel ermee als je naar de ochtendshow van Veronica luistert. Een tippy, een tricky, een beetje sfeer en een beetje leer. <laughs> en je bent er helemaal bijgepraat. gepraat. Het is Whitesnake met Here I Go Again. Veronica. Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica. Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah. Hij gaat lekker. Hoppa. Veronica. I thought that I'd been happy before. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife Now I need someone to breathe me back to life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 Te horen van Shawn Mendes Stitches op Radio Veronica. Uh, wij gaan natuurlijk weer het oh, woordenboekenspel spelen. Nou, wat leuk dat je het zegt, uh, Frank. Oh, dat klopt ja. inderdaad. Dat is eigenlijk heel simpel, hè? Ik bedoel, we hebben een definitie hier liggen. En uh, drie uitleggen van Marijke, van jou, Frank, van mij. En de luisteraar moet natuurlijk eventjes ja. uh, kijken welke uh, juist is en welke klopt. Precies. Ik heb wel even uh, echt een oproep aan de luisteraars. We hebben nog geen één winnaar gehad deze nee. week. Nee, uh, Dus misschien... Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje gokken. Tenzij het weet. Ja. Wat harterlapje gisteren wist ik in principe wel dat dat ja. een lievelingetje ja, was. Toch ja, ging ja, het mis. Toen ging het ook al mis. Uh, mocht je denken van ik ga hem pakken, ik word die winnaar en ik wil een boek en een spel winnen. Wat is leuk aan het woordenboekenspel? Dat je ook een boek en een spel wint, meld je dan eventjes aan via de app van Radio Veronica. One ticket, please.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 Warmte geven? Begin bij een kind. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels. Verkeersinformatie, goedemorgen. Dit is Radio Veronica. 13 vertragingen, dit zijn de drie langste op de a -wegen. A1, Apeldoorn, Amersfoort voor Hoeverlaken. 10 minuten A27. G maar god, ik schrik me ja. dood. Is dit dan weer ja. anders? Ja, nee, dit moeten helemaal... we doen. De, dus niet de mensen de die keer nu in de dat auto zitten... Laken... die denken, die roepen dit mee. Nou, ik anders Ik heb een veiligheidstraining ja. gehad voor Libanon. Ja. Ik dacht we worden, gekomen de, komen binnen. Ik lag nee. al bijna op de grond. Dus zal, zal, zal ik deze dan even doen? Ja, Acht minuten verdraging op de A1 bij Apeldoorn, Amersfoort, bij... Hoeveelaken! Ja, en weer door Frank. Ja, goed, laten we naar het nieuws gaan helemaal van de leg. Mijn hart zit in mijn keel, joh. Het is uit oorlogsgebied, hè, Annie? Daar moet je mee uitkijken. Ik heb een PTSS... hele PTSS wordt en... weer helemaal God, Wat zit er in het nieuws bereiken? Nou, Nederland is een plekje gestegen op de medaillespiegel van de Olympische Spelen... en staat nu vijfde. Dat is te danken aan de twee short medailles van de boers Melle en Jens van Wout. Vakbond CV maakt zich zorgen over mensen die in de toekomst arbeidsongeschikt raken. Want die krijgen veel minder geld dan nu... De bond roept het kabinet Jetten op om de plannen niet door te zetten. De sneeuw zorgt vooralsnog voor nauwelijks wat problemen op de weg dat zegt Rijkswaterstaat. Het advies blijft wel om voorzichtig te zijn, vooral in het midden en zuiden van het land. En laten we even een goed kijkje nemen naar je kin. Je moet al lachen terwijl je het uitspreekt. Ik vind de kin zo'n vergeten orgaan. Ja, het is geen orgaan, lichaamsdeel. Nee. Ja, Ik ben wel blij met mijn kin eigenlijk. Waarom bedek je hem dan met haar? Ja, dat vind ik ook wel leuk, een klein baardje. En waarom ben jij blij met je kin? Nou, ik weet niet. Ik denk er eigenlijk nooit over na. Maar jij zei het, toen ging ik eraan zitten, dacht ik... Ja, ik heb wel een kinnetje. Ja, stevige kaaklijn, hoor. Ja. Ja. Max, jij hebt het meer, meer moeite met je kin, hè? Max heeft een kinderwens. Ja, hier kan ik niet over. Ik heb je geen kinderen? Ja, ik heb gewoon een heel klein kindertje, oh, een klein kindertje. Sommige heb mensen hebben kinder. niks, hè? Dan loopt gewoon door in hun nek. En dat heeft En Mark dat heb ik dus ook. Ja, je hebt wel nog een kleine bolling. En als ik, als ik... Ja, wel nog een kleine bolling, dat is wel waar. Zullen ja. we naar het nieuwtje gaan? Ja. Ja. Nee, er is een nieuw onderzoek van waarom de mens eigenlijk een kin heeft. Want volgens dit onderzoek... Ja, niet is... alle mensen dus, maar... Nee, iedereen behalve <laughs> Oké. Okay. Nee, het schijnt dus, en dat vind ik eigenlijk ook wel een leuke discussie... dit onderzoek is uitgegaan van het gegeven dat alleen de mens het organisme is met een kin... dat verder geen enkel ander dier het heeft. Nou, heeft dit onderzoek zelfs als voorbeeld dat bijvoorbeeld katten geen kin hebben. Katten hebben toch wel degelijk een kin? Laten we daarmee beginnen. Uh, ja. Of vind dat je dat betekent. dan geen kind? God, de vragen die jij soms <laughs> stelt ook aan ons. Ja, je moet het een Weet beetje gewoon niet hoe, houden, hoe, moet, toch? Ja, dat is waar. Ja, ja. Nou, katten hebben geen kind. Nee, ja. oh, het kost toch hebben katten mee eens. geen kin... en deze de mens dus de enige met een kind. Waarom is dat nou? Je kin is eigenlijk een soort bijproduct. We zijn door de jaren heen zo geëvolueerd waardoor andere delen van je hoofd zijn veranderd. Neem dus aan dat je hersenschedel is gegroeid. Mm -hmm. Onze kaken zijn kleiner geworden door dieetveranderingen. En dat zie je terug in de kin. Daar ben ik de dupe van. Daar ben jij de dupe van. <lacht> ja, waar jij die kin hebt gelaten is mijn raadsel, Maren. Nee, want jij bent, oh, bent niet dik. Nee, jij hebt ook geen onderkin per se. Nee, nee niet heel erg. Nee, het is, ik stond ja, gewoon, gewoon niet, niet vooraan nee. bij het uitdelen van de kinnen. Laat je kin gewoon maar weer kin zijn. Ja, en laat een kin een kin zijn. Ja. Wat laat zijn eigen ja, kind alleen? Daar kan ik dan. Een glimlach van wat een kind. Een kind onder de evene. Goed, ik ga nu niet meer. Ik was al lang ja, ja, geen kind meer. Nu, nou. <laughs> nee. Er geldt nog wel code geel in delen van het land door de glas uit. Vanmiddag dooit het 2 tot 6 graden. Maar door de oostenwind voelt het wel wat killig. killer. Killer. Oh. Nou, het nou, nou, is lekker. lekker gaan. Daar zijn we. Kom er maar uit. Goedemorgen. En zet je radio op. Ik in de morgen. Oh. Stap in de douche. En was je snuit. Maar houd je radio maar op, Veronica. Muziek. Dit is Don Henley, Boys of Summer.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 The officer <laughs> Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the fat lady sing. Act like you know G. Go, I know what. both don't know. Touch them up and go. Oh uh oh, cha cha cha cha. You come the hot step up. Huh? I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Yeah, yeah. Inica Mose en here comes the Hotstepper. En ook al uh, getting Jiggy with it van Will Smith. ja wordt lekker gedanst hoor. Goedemorgen allemaal, we gaan een spel spelen. Je krijgt een woord dat je niet kent. Zoals doe contingent. Niet getreurd, maak je niet druk. Je krijgt drie opties, veel geluk. Misschien weet je het antwoord niet. Of misschien toch wel. Je wint altijd een prijsje bij. Het woordenboekspel. Ik dacht eerst dat dit om kennis ging, maar het is vooral geluk eigenlijk, dit spel. Ja, en een beetje inschatten wat de redactie zou kunnen hebben Precies, bedacht... hebben ja. te zijn voor een bepaald woord. Exact. Het is heel simpel. Wel dan, er is één uh, woord van de dag. Die hebben we random geplukt uit die hele dikke vandalen. Er is één probleem, Marijke, Max en ik hebben alle drie een definitie. En het is aan jou om te bepalen welke definitie waar is... We spelen met Miranda van Zetten uit... Uh... Nee, Miranda oh, uitzetten. uitzetten. Ah, ja. Uit de loopband, wilde ik zeggen. Ja. Nee, op de loopband. Hé <laughs> hey Miranda, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je lekker aan het wandelen al deze vroege ochtend? Uh, nou ja, op de loopband. Ja. In de sportschool. Oh, je staat ook in de sportschool, ja. niet thuis. Je bent aan het bellen met ons in de sportschool op de loopband. Ja. Erg hè, ja. Heel leuk, heel goed, sportief. Ja, leuk. ja, goed voorbeeld. Doet goed volgen, zeg ik altijd. Ja, ik ben er wel eens achter Ah, ik dacht al, je loopt heel langzaam. Oké, okay, we gaan spelen. Ja. Um, het woord van de dag. Dat is vandaag... Titels... Ja, ik doe hem nog een keertje. Titels. Titels. C-I-T-T-E-L-S. Ja. Titels. Dus kittels zonder S en een K. Ja, maar met, met, met een T. t ja. Ja. Titels. Um, wat I denk wish. jij dat het is, lieve Miranda? Marijke zegt... Ja, titels. Het is wel leuk. Ik heb er twee. Marijke, zijn namelijk de puntjes op de I. En de J. <lacht> ah, heb jij twee titels? Nee. twee titels, ja. jij? Ja. wat denk jij? Titels, wat zeg jij? Nou, uh, titels zijn de gaatjes in je tanden, maar niet zomaar gaatjes. Nee, specifiek de gaatjes die je krijgt door tandsteen. Oeh, heel specifiek. Ja. Ik zeg, titels zijn de rondjes in de schoen waar je veten doorheen gaat. Oeh, dat zou ook nog kunnen. Wat denk jij, uh, Miranda? Uh, ik denk uh, die tandsteengaatjes. De tandsteengaatjes, zeg jij? Ja, ik kan het zo niet controleren. Dus dan vervolgens moet ik naar het andere. Ik denk dat je er nog iets aan toevoegt. maar we gaan even luisteren. Titels zijn de puntjes op de i en de j. Marijke heeft ge. Oh, ah, wat oh, okay. ja, maar ja, maar ja. Je bent De vierde al die het niet ja, raadt deze week. Vier oh, op een radio, oh, wel ongekend. Um, wel oh, heel leuk dat je meespeelde oh, oh. en je krijgt altijd de prijzen en in dit geval een staande operatie. Yeah this is round pick it up the Get It right, Nieuwe single op Radio Veronica. Want daar luister je naar zometeen een bomvol uurtje. Uh, Ruben van der Meer, jij hebt hem toevallig gisteren gesproken en hij wil, hè? Hij wil heel graag. Uh, hij wil alles vertellen over Bad Slippers. Uh, de ja. film die hij zelf geschreven, geregisseerd... de hoofdrol in heeft gespeeld en zelf ook gefinancierd. Ja, hij is platzak. Dus ja. we gaan allemaal naar die film... want anders uh, ligt hij binnenkort onder de brug. Dat denk ik ook. Uh, Frank blij, schakelen we eventjes mee, want die zit in Milaan... en we spelen het meest besproken spel van de Nederlandse radio. Zing naar de ping. Dat allemaal naar achter.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 Lasagne, pomodori met courgette, paddenstoelen en kaascrumble. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.